ja, dan, dan is het voor mij bijna hetzelfde om een schilderij te maken als het is om een harp te spelen. Het is het soortzelfde gevoel bij, hetzelfde ja, vibe. En alleen komt het dan met schilderijen in verf naar buiten en met de harp in, in klanken. Ja, nee, maar goed, het zijn toch twee verschillende disciplines. Ja, dat vind ik dus, het. Ja, ik vind het ik en vind ik beheerst wel... beide. Ik beheers verschillende disciplines, inderdaad. Ah, nou, mooi. En volgens mij vind ik het toch allemaal even leuk. Ja, ik kan ook heel moeilijk kiezen. Ik je vind je het verschrikkelijk als al al al al ik... Al je, zien, je vertelt het ook zo voor. je...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 Ja, het is bijna etherisch iets dat ik het eigenlijk heel moeilijk vind om een prijskaartje aan te hangen. Het is de nieuwe tijdsenergie. Ja, ik, ik, ik, ja. ik spreek veel moeders met, met kinderen die dus... Eh, nou, net als jouw zoontje eigenlijk. Ja. En dan, dan zijn ze aan het vertellen en dan vragen ze om een glas water. En dan wordt er een hele preek gegeven. Pas op dat het niet omgegooid wordt en dit en dat en dus en zo. En dan komen ze opeens met een heel onschuldige blik van... Ja, ik kon er niets aan doen, maar mijn voet...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 Waardoor ik toen ik jong was, meer alsof ik volwassenen overkwam. En nu, dus dat volwassenen, ben ik gewoon veel jeugdiger. Maar je hebt een soort absolute leeftijd, hè? Ja. <laughs> dat is mooi. We gaan uh, naar de boekbespreking. Later uh, oh. Niet uh, naar de. La, Laten de muziekbespreking la, doen. La, uh, ja, spreek ja. met je, oké. Okay. <laughs> uh, de uh, muziekbespreking van Rob. Uh, Rob, uh, we, we gaan eerst even een stukje luisteren. luistert naar het uh, prachtige Third of Fifth van, uh, van Genesis.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 dat is, ja, dat is, dat is, dat is wat toch heel wat anders. Hè, <laughs> nou, op, uh, op zondag 18 september was, uh, was zij te gast bij het programma Vrije Geluiden. En uh, zij zong toen het uh, prachtige nummer Dirty Windshield. Waarbij ze zichzelf uh, begeleidt op de piano. En uh, nou, daar gaan we nu eventjes uh, naar luisteren. You smile. Got back from where the cyclone hit You said you've been in the center of it, it was all so steep. Goodbye ja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 We zijn er even stil van, denk ja. ik. Maar, um, ja, dit was het nummer van de, de CD. Er staan natuurlijk heel veel nummers nog op. Ja, 13, 13 in ja. totaal. 13, ja. Is ja. dat toevallig, 13? Of is dat uw lievelingsgetal? Ja, nee, ja. Ja, dat is <laughs> eigenlijk ook een ongelukst ongelukst getal. mooi ja, ja. Een ongeluksgetal nee, voor jou niet. Nee, dat nou is, is niet zo zo. daarom juist. Ja. Daarom stel ik de vraag. nee, ja, ja. Ja. Ja, dat was toevallig. Ja. Ja, dat was toevallig. <laughs>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 over um, het Rozenkruis. Ik ben zelf ook Rozenkruiser geworden. En dat heb ik opgedragen dus aan die orde. De Amork. Marcel Messing, moet ik onmiddellijk aan denken. Oh, ja? Oh. Nee, is een, is het dat, is dat is Rozenkruiser. Uh, Optima oh, Forma. Ja. Okay. Oh, hij zal misschien mee uh, neerschieten als oh. ik hem dit zo zeg. <laughs> <two -bar>. <Saudnosis> ik plaats Ik heb er nog niet in verdiend, maar het zou kunnen we. Hebben volgens mij was van elkaar weg. En uh, wat staat er nog meer op? Ja, de Angel Speak dus, Dat doen we wat zomaar gechanneld werd.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 En wil je nog live nummers spelen? Um, of zeg je van nee, ik dacht misschien doen. is het leuk om nog eentje van de cd te laten horen. Okay. En dat is misschien dan handig, uh, of grappig, om dan zomer te nemen. Ja, als na, na, na midwinter, uh, ja. ja. ja. Oké. Okay.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 En als je helemaal terug bent, doe ben je langzaam je ogen weer open.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 Want ik keer ook de Engelstalen wel? Ja. Oh, nou dan kan die <laughs> nog gewisseld worden waarschijnlijk voor de Nederlanders. <laughs> okay. ja, maar maakt het, het niet uit, ik spreek net goed oh, ja, Engels. Uh, is zo dus krijg je de Nederlanders. Oh, okay. We dachten het verschil te maken, dus okay. <laughs> Aha. Ja. Dan is het even ontgaan. Um, de volgende uitzending is op uh, 8 januari, uh, van 7 tot 9 weer. Um, dat ga ik dan weer zelf presenteren samen met mijn collega Mario van der Linden.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 Wow. Dankjewel. Dankjewel Femke. Dankjewel luisteraars. Tot de volgende keer.